2 uur. Het NOS-journaal. Jot Boot. In Kabul zijn zware gevechten aan de gang tussen taliban-strijders en de politie. De gevechten spelen zich af vlakbij de wijk met ambassades in de Afghaanse hoofdstad. Vanochtend werden er zeker zes explosies gehoord, vermoedelijk van raketinslagen. Maar het is onduidelijk waar precies. Ook over doden en gewonden zijn nog geen officiële meldingen. Taliban-strijders zijn erin geslaagd met mitrailleurs en raketwerpers het zwaar beveiligde gebied binnen te dringen. En dat is zelfs voor Afghaanse begrippen bijzonder, zegt correspondent Lucas Waagmeester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 De Amerikaanse ambassade is doelwit geweest van een aanval, maar daarbij is niemand gewond geraakt. De Taliban zeggen dat ze het vooral hebben voorzien op overheidsgebouwen. Volgens NAVO-topman Rasmussen proberen de Taliban de overdracht van beveiligingstaken van de buitenlandse militairen aan de Afghanen te frustreren. Maar daar zullen ze niet in slagen, zei Rasmussen.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 en bij de volgende twee van moord. De redenering daarbij is dat bij de zwangerschap en de geboorte... van de eerste baby het zo zou kunnen zijn... dat mevrouw, zoals ze zegt, daardoor wat overvallen is. Maar eh, bij de volgende twee zwangerschappen... mevrouw geweten moet hebben wat er aan de hand was... en dat de voorbedachte rade in dat geval wel aanwezig is. Bij de strafheis heeft volgens het OM meegespeeld... dat Anita C. licht verminderd toerekeningsvatbaar en zwak begaafd is...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 In het centrum van Den Haag demonstreren honderden christenen om hun sympathie met Israël te betuigen. Ze zijn bang dat de Verenigde Naties de Palestijnse Staat zullen erkennen en dat de Israëlische hoofdstad Jeruzalem dan zal worden gedeeld. De Palestijnse president Abbas is van plan volgende week in een toespraak voor de VN om erkenning van de Palestijnse Staat te vragen. Veel demonstranten in Den Haag dragen borden met teksten als Jeruzalem ondeelbaar en Israël voor Israël. Ze willen dat de Palestijnen en Israël weer gaan onderhandelen over een vredesakkoord. Nederland is tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. Minister Roosentaal zei vorige week dat Nederland ook niet gecharmeerd is van een voorstel... om de Palestijnse autoriteit voorlopig de status van waarnemer bij de VN te geven. Het weer wisselend bewolkt, hier en daar kans op een bui. Temperatuur vandaag rond 18 graden en morgen verandert er weinig. ANWB ah, Verkeersinformatie. Bij Zwolle is er een ongeluk gebeurd met een motorrijder op de A28 richting Assen. Dus, uh, of bij Zwolle Zuid is de weg afgesloten. En tussen Wezen en Zwolle Zuid staat het verkeer stil over 3 kilometer. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbeth Gruteke.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 Ja, dat was de voorman van FNV-bondgenoten Henk van der Kolk. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid en Ewout Eergang van de SP. Van harte welkom. Zometeen gaan jullie met elkaar in debat over Griekenland en de euro. Maar eerst maar eens even over het nieuws van vandaag, de pensioenen. Ja, de bonden komen er dus niet uit. Dat betekent dat jullie het straks in de Tweede Kamer moeten gaan oplossen. Kunnen jullie als linkse oppositie een vuist maken? En nou, wie <laughs> Dat zal heel moeilijk worden, denk ik. Omdat we hebben als linkse oppositie in ieder geval samen geen meerderheid hebben. Dus dan zullen we toch moeten proberen om, uh, om elders uh, een meerderheid te smeden. Uh, maar dat gaan we natuurlijk wel proberen. Ja, Ronald Plastek, zijn jullie het dan als linkse oppositie wel eens? Nou, dat weet ik ook niet meer helemaal zeker. Want wij zijn op zichzelf natuurlijk niet tegen, onder, onder de goede voorwaarden. het volgen van de AOW-leeftijd. En ik, ik heb niet de laatste tijd bijgehouden hoe de SP daar. Dat uh, is onveranderd, gaat. zijn we daar tegen? Oké, okay, nou, nou ja, maar goed, dus dat, dat geeft dat eigenlijk het antwoord. Dus nou. dan, dan uh, zijn we het. Op, op dat belangrijke punt niet eens. Nee. Overigens uh, met de regering niet eens over de voorwaarden waaronder het moet gebeuren. Uh, maar goed, dat is dus als je er sowieso tegen bent, stopt het daar al. Ja, goed. Nou, zometeen praten we niet over de pensioenen... maar over Griekenland en over de euro. Ja, de ex-hoofdinspecteur van Michelin en Benelux is uit de school geklapt... over de manier waarop Michelin sterren uitdeelt. En we praten daar zo over met zijn collega van Eetgidsen Lekker... hoofdinspecteur Wienand Vogel. Welkom. Meneer Vogel, wordt u herkend als u in een restaurant binnenstapt? Ja, helaas wel. Dus u kunt niet meer anoniem verslag doen van wat u daar aantreft? Nee, maar over het algemeen uh, maken de rapporteurs een verslag. En ik ben alleen om te kijken of het klopt of dat er bijzonderheden zijn. En dan uh, neem ik dat mee. Goed. Ja, tegenover mij zit Marten van Santen samen met Maike. Niet je echte naam. Uh, Maike, jij bent twee jaar lang behandeld wegens dwangneurose. Was het, wat was het moment waarop je dacht, nu wil ik er wat aan gaan doen? Uh, ik denk dat het moment was toen ik ongeveer... 1819 was. Toen al. Toen al. En hoe lang duurde het voor je er ook weer, werkelijk wat aan ging doen? Uh, 2021, dat was een andere therapie als waar we het nu over gaan hebben. Dat was bij de GGZ. Ja. Maarten van Zanten, zijn er veel mensen met een dwangstoornis? Heel veel. Veel meer dan mensen denken. Ongeveer 400.000 naar schatting. à 3 van de bevolking. Zo. En dat is veel meer dan uh, bijvoorbeeld uh, er mensen zijn met een eetstoornis. Want dat zijn er 25.000. Of mensen met autisme, dat zijn er tussen de 100.000 en de 150.000. Uh, dus ja, een heleboel, maar uh, er is helaas nog niet uh, veel, veel aandacht voor. Nee, nou, nu wel met jouw boek Slaaf, Slaaf van dan. mijn gedachten. Daar gaan we zo over praten. Herman Pleij, jij stapt straks in de tijdmachine... om te kijken of we iets kunnen leren van hoe we vroeger met rotjochies omgingen. En onze dichter van de, bij de dag is vandaag Tim Paradijs. En zijn gedicht hoort u tegen drieën. U kunt reageren via de mail. Dit is de dag.eo.nl of via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag didd. Ja, we gaan uh, praten over Griekenland en over de euro... door met Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid... en Ewoud Eergang van uh, SP. Uh, ja, de grote vraag is toch eigenlijk wel... Uh, gaat Griekenland wel overeind blijven, meneer Eergang? Wat, wat denkt u? Ik denk van niet, uh, het zij op korte termijn, een kwestie van weken... Het zei op langer termijn, Griekenland kan nooit meer al die schulden afbetalen. Dus er komt een moment dat dat ook formeel vastgesteld wordt en dat daar een oplossing voor gezocht gaat worden. Ja. En dan kunnen we het beter eerder doen dan later. Want hoe langer we wachten, hoe duurder de rekening wordt, hoe hoger de rekening wordt. Ja, meneer Plasterk, vandaag meld, Reuters meldt dat vandaag Merkel en Sarkozy nog met een persconferentie gaan komen over Griekenland. We weten natuurlijk niet wat ze daar gaan zeggen, maar wat, wat, wat verwacht u? Nou ja, ik ga ervan uit dat ze doen wat, wat de regeringsleiders nog niet zo heel lang geleden met elkaar hebben afgesproken. En dat is een uiterste poging doen om te zorgen dat Griekenland. Uh, niet failliet gaat. En dat, dat kan inderdaad, en dat hebben de, hebben de, heeft de politiek nu in de hand. Want als de, men luistert naar die politieke stromingen die dat niet willen doen, ja, dan gaat Griekenland uh, over uh, een week of twee, drie failliet. U heeft het Met nu groot... even over uw buurman, denk ik. Bijvoorbeeld, maar ook de PVV is natuurlijk uh, heel duidelijk op dat punt. En in andere landen heb je ook veel politieke stromingen. En dat leidt tot groot verlies uh, voor de economie in Nederland, voor gewone burgers, spaarders banenverlies. Um, dus ik, ik heb daar zorg over, maar ik vind dat nu... die politieke leiders ook eindelijk is moeten doen waar ze voor zitten. En dat is leiding geven. Maar u zegt dus het hangt van de politiek af of Griekenland overeind blijft. De markt is speculeren nu uh, op het gebrek aan politieke uh, wil om dit overeind. Ja, meneer Eerdon, maar dan draagt, draagt u dus eigenlijk bij aan de ondergang van Griekenland... in de optiek van meneer Plaster. Nou, ik denk dat het juist bijdraagt aan een, een, een goed uh, sociaal Griekenland op de lange termijn... Als die schulden worden, af, uh, uh, worden gesaneerd, uh, worden, dat daar wordt afgeschreven, dan kunnen de Grieken uh, eindelijk verder. En ik denk niet dat het alleen afhangt van wat de Europese regeringsleiders doen. Het hangt, denk ik, nog wel meer af van de Griekse regering, die opnieuw de begrotingsdoelstellingen niet heeft gehaald. En, dan, uh, zal, en dat is op dit moment de situatie: dan zal zelfs de heer Plasterk zeggen: van ja, onder die voorwaarden Zeker. gaan we geen, uh, geen nieuw geld uh, uitlenen. Uh, dus ik denk dat, het, en dat de Grieken het nu, nu niet voor elkaar krijgen... dat heeft ook iets te maken. Ik denk dat er ook een groeiend besef is in Griekenland... Van dat dit uh, niet goed af kan lopen. Nou, dan kun je beter eerder nu uh, tot een echte oplossing komen... dan voortmodderen met dat tweede hulppakket van die regeringsleiders. Ja, maar... Ik wil dat nog wel even we onderstrepen. Speak, Er onderstrepen. In het vorige kabinet, ik zat er ook bij... Uh, in, in de sociaal-economische zeshoek toen we dat gedaan hebben... op voorstel van Wouter Bos hebben we toen gezegd... we halen het IMF aan boord om als scheidsrechter op te trainen... om te kijken of, of in dit geval dus de Grieken... Uh, of die zich houden aan de afspraken... En ik wil daar nu ook vast aan, uh, stevig aan vasthouden. Dus ja. als het IMF volgende week terugkomt en zegt... nou, met die Grieken gaat het niks worden... dan, dan, heeft, iedereen, dan heeft het niet aan ons gelegen, maar dan hebben we uh, ons best gedaan. Maar dan zegt u dan eigenlijk... dan kan ik ook niet anders dan aanvaarden dat Griekenland uiteindelijk toch failliet gaat? Als het land zelf niet, dat is de voorwaarde die we altijd voorop hebben gesteld, zelf niet bereid is om te doen wat er moet gebeuren in het kader van zo'n zo uh, leningenprogramma, dan kan het natuurlijk niet anders. Maar nogmaals, um, ik hoop werkelijk dat ze het niet zullen doen, want de schade voor Nederland zal groot zijn. Ik moet er overigens op wijzen, ook in reactie op wat, wat de collega Ergang net zei, um, dat ook wanneer we ze alle schulden nu zouden we zouden wegdenken. Nog afgezien van, van het verlies dat dat natuurlijk voor iedereen oplevert. Dan is wat dan heet het primaire saldo van het Griekenland is ook negatief. Dus ook zonder die schulden kunnen ze hun eigen gaswater en licht en salarissen niet betalen. Dus dan gaan ze alsnog failliet. Maar dan um, is er ook meer niemand meer in de markt die bereid is om bij te springen. Nou, dat is... Dus we zullen denk ik, ik ben het niet met hem oneens als hij zegt dat er verlies genomen moet worden op Griekenland. Op enige gelei moment. Um, maar de eerste vraag is nu kunnen we voorkomen dat over twee of drie weken daar... de boel echt gewoon in de honderd ja. gaat. Ook heel slecht, by the way, voor de gewone Griekse. Ja, ja. Meneer Ergang, u lijkt al het hoofd in de schoot gelegd te hebben en te zeggen van ja, het gaat toch niet meer lukken met Griekenland. Ik hoor bij meneer, meneer Plastik dan nog enig geduld met Griekenland. Is hij, is hij te optimistisch? Ja, ik denk dat hij te optimistisch is. Dat hebben wij ook eigenlijk sinds, sinds de crisis rond Griekenland begon in mei 2010 uh, bepleit. Maar er is nog een andere reden voor. Het is ook... Uh, het is ook uh, eer, uh, ja, beter rechtvaardiger als ook de, de, al die partijen... die financiële sector die heeft uitgeleend aan Griekenland. De banken, andere financiële partijen, dat die nu hun verlies uh, gaan nemen. En hoe langer we ermee wachten, hoe meer de rekening ook bij ons uh, terecht zal komen. En ik ben het met Plasterk eens. Van als je gaat saneren, uh, ja, dan zijn er natuurlijk kosten aan verbonden. Maar het punt is natuurlijk, als we nu nog meer geld gaan uitlenen aan Griekenland en daarna moet er alsnog gesaneerd worden... Ja, gaat het ons nog veel meer geld kosten. Nou, sta... Dus daarom kunnen we beter nu snel... Uh, hier echt werk van maken. Want dan komt de rekening okay. nog vooral bij de banken terecht. En hopelijk, hoop ik echt uh, niet meer... Uh, niet bij ons. Maar hoe langer we wachten... Mm. hoe groter de kans wordt dat de rekening... ook bij de Nederlandse maar even, maar bent u dan even, bereid, op, Meneer Plasterk, u, u, Plaster, ja, ja, ja. Ja, u zit hier allebei... in Den Haag en ik ja, in Hilversum. Nee, nee, <laughs> ik al ik bang wil voor. van de heer Eergang weten. Want eerder zijn er moties ingediend door de PVV. Die zeiden geen cent meer naar Griekenland. Ik heb soms een moment van hoop dat wanneer men bereid zou zijn... om die schulden af te boeken, dat de SP dan weer te porren is voor het idee onder die omstandigheden zijn we wel bereid... dus stappen we af van die moties van de PVV... en zijn we wel bereid om toch de helpende hand te bieden... om de boel weer overeind ja. te krijgen. Maar meneer, belang... meneer ik, misschien heen. moet u dan eerst nog maar eens even goed schetsen... voor meneer Ergang en voor de luisteraars... ook wat er, nou, wat er dan verloren gaat of wat er fout gaat voor ons... op het moment dat Griekenland, Griekenland failliet gaat. Dan gebeurt het volgende. Dan gaan alle mensen die leningen hebben uit... Kijk, Griekenland is maar 2% van de, van de eurozone. Dus dat, dat is het echt het probleem niet. Dus, maar als dat failliet gaat, dan gaan mensen denken... ja, dat geld in de eurozone, dat, dat ben je niet zeker. Dus we Wekken het maar vast terug uit Italië, uit Portugal, uit Spanje, noem maar op. Die landen zijn heel veel groter. En dan krijg je een kettingreactie op gang die uiteindelijk zijn weerslag zal krijgen op Frankrijk. En vervolgens staan ze hier voor de poort. Ja, en u zegt dus eigenlijk zijn we dan slechter af als ja, dat gebeurt? Dat als dat 5 of 10 procent economische groei kost, dan is dat zo tientallen miljarden. Dat is veel groter dan de hele bezuinigingsoperatie van dit kabinet. En dan moet je dus... Ik vind het onverantwoordelijk dat de politieke partijen zijn... die dat risico maar ja, ja, het Meneer hetzelfde... er dan, u bent onverantwoordelijk bezig. Ja, maar de heer Plastek doet exact hetzelfde... Bijna exact hetzelfde. Want hij zegt, als Griekenland niet aan de voorwaarden van het IMF zit, dan ga ik ook niet meer verder ja, uitlenen. En dan komt die kettingreactie die de heer Plastek voorspelt. Die komt ook. Dan is de heer Plastek volgens zijn eigen redenering kennelijk ook onverantwoordelijk. Hm. Ik denk nou, dat ja, als ze als moeten dit wel gebeurt, geholpen willen worden, anders stopt het natuurlijk. Maar nogmaals, ja, maar dan, dan moet je in... ook bij ze op aandringen dat ze dat doen. En maar, ik denk eerlijk gezegd dat ze dat als het puntje bij paaltje komt ook. Gaande. Maar hoe lang duurt dat puntje bij paaltje, meneer Plastek? Want we hebben toch de indruk dat het toch de laatste tijd al behoorlijk ingepraat is op de Grieken dat ze moeten saneren. En blijkbaar lukt dat gewoon steeds niet. Kijk, met die Grieken wordt dat nooit, nooit in één keer fantastisch. Dus dat, dat, dat wordt nooit een fraaie oplossing. Dat Laat ik er nou gewoon helder in zijn. Um, en dan, ja, zullen mensen zeggen... dat is toch een beetje doormodderen met die Grieken. En kies nou eens voor een mooie, radicale oplossing. Maar die is wel radicaal, maar niet mooi. Want dat geeft heel groot gedonder in Griekenland, in het binnenland... maar ook in de, de economie, maar in heel Europa. Het tegenstrijdige is dat u dus exact hetzelfde gaat doen... als de Grieken niet meewerken. Dus u kunt niet enerzijds zeggen... dat er dan een soort financieel Armageddon komt... en anderzijds zeggen, ja... als als we niet naar het IMF luisteren, dan ga ik dat ook uh, veroorzaken, dat financiële Armageddon. Dat is natuurlijk tegenstrijdig. Ja, nee, als, je het moet oplossen, als je het probleem moet oplossen, dat dan kun je dat waar. een beetje nu doen. Uh, en dat is ook eerlijker naar de Grieken toe, want die moeten nu ja. zo ongeveer al hun staatsbedrijven gaan, gaan privatiseren. Maar u dat bent is tegen die oplossing. On... U, bent te, u heeft alle moties van de PVV gesteund. U zei er geen cent meer naar de Grieken. En zonder geld de heer, erbij de kun je het Plast... nu niet oplossen. De heer Plastek stelt mij deze vraag iedere keer. Ik denk dat het nu de vierde, nou, de vijfde of is. Misschien dat de u dan een keer definitief antwoord kunt geven. Maar ik kan elke hetzelfde antwoord geven. En dat is, onder deze omstandigheden, als de Griekse schuldenberg niet gesaneerd wordt, dan gaan wij natuurlijk geen cent naar Griekenland sturen. Maar dat want dan, stond niet in die dat, motie. Dat stond wel in die de de P -P. motie stond geen cent naar Griekenland. In de, huidige, ja, ja, in de huidige ja. omstandigheden natuurlijk niet, want we krijgen ons geld niet terug. Ik wil Betekent even naar de mensen hier aan tafel. Hier zitten gewone burgers ook aan tafel. Misschien dat die er ook wat van vinden. Herman Pleij, wel of niet Griekenland blijven steunen? Wel steunen, want als je nog een beetje, geloof in Europa wil houden, dan zul je dat moeten doen. Bovendien is die uh, voorspelling over van de hele boel uh, valt uh, over in elkaar als, uh, als Griekenland nu op korte termijn in elkaar valt. Ja, dat blijft toch een voorspelling. Ik, zou, ik kan me voorstellen dat mensen nu ook al denken van investeren in Europa, überhaupt in staten. Dat moet je niet meer doen. Hm. Dus ik denk dat dat al dus op een, een, een negatief dat dat al bestaat. Maar ik ben zeer van mening dat als je nog iets van Europa wil in het algemeen... je uh, hier tot het uiterste moet gaan om nou, Griekenland in nou, de bal. dat is 1-0 een, uh, een voor meneer Plastek. <hums> uh, nou, nog mensen hier aan tafel die uh, vinden dat we maar moeten stoppen met Griekenland. Ja, nou, meneer Vogel, ik, ik, dat, ik zie u knikken. Uh, ze beter kunnen stoppen. Want? Nou ja, er gaat hoofd, zoveel geld in van uh, de burgers en zo. En uh, er komt geen einde aan. Dus dan kun je beter stoppen gewoon. Misschien kost het wel geld, maar uh, er ook vanaf. Ja, één, één, uh, voor de, bij de heren in Den Haag. Heer, hier nog iemand die de doorslag wil geven. Nou, maar ik, ik niet. Uh, ja, nou, ik, ik ben het eens met meneer Plasterk. En ik, ik vind bezantig. dat we uh, Griekenland moeten blijven steunen. Ik vind alleen wel dat uh, de politiek nog veel beter uh, zijn best moet doen om uit te leggen aan die gewone burgers waarom dat nou zo belangrijk is. Okay, want ik, dat, dat is nog niet helemaal helder. Nou, ik ben zelf politiekoloog uh, van huis uit, maar zelfs ik begrijp er eerlijk gezegd niet oh. zoveel van. En uh, als ik zo'n de krant lees, weet ik nog steeds niet of ik me nou zorgen moet maken over mijn eigen spaarrekening... Eh, en wat het volgend jaar voor mij gaat betekenen als het linksom of rechtsom gaat. En dat, die boodschap vind ik nog steeds niet duidelijk ja. voor het voetlicht ligt nou, gebracht Nee, de u heeft hier een medestander, maar ja. die zegt wel ik, ik kan er niet heel erg veel uh, meer touw aan vastknopen. Nee, maar dat, en dat snap ik heel goed. En ik vind, ik zeg ook, dat het kabinet, wat dat betreft, oh, en, en sowieso nee, maar het de gaat ook over samen, u, hoor. Nee, dat, dat, dat wil <laughs> ik geloven. Maar ja, ik, ik zit nu even niet in de regering. Maar nee, maar u moet wel uitleggen, wel uitleggen waarom. Die het hebben is er wel een groot uitleggen. robbeltje van gemaakt door he, onduidelijkheid over getallen. Het sleept veel langer, want we zouden van reces moeten terugkomen om dit pakket vast te stellen. Ja. En nu is al oktober. Er was onduidelijkheid over die Finse garanties. Nu weer de Duitse Bondsdag die vetorechten claimt. Dus ze moeten nu natuurlijk ook eindelijk wel een keer als politiek laten zien. En daar worden wij politici inderdaad allemaal op aangesproken. Ook de oppositiepartijen. Maar die regeringsleiders moeten nu wel laten zien. We hebben de ferme wil om hier uit te komen. Hey, ik wil er even Meneer opnemen heergaan? voor de heer, de heer Plasterk. Hij heeft zich niet 50 miljard verrekend. Nee, oké. Okay. Oh, dus u neemt het toch even voor Dank, eh, goed. goed, nou, dat is fijn dat er dan toch weer even vrede wordt gesloten daar in Den Haag. Laten we het nog eens even over een ander punt hebben. Want dit is de korte termijn waar we het over hebben maar uh, op de lange termijn is natuurlijk ook de vraag hoe het verder moet met Europa. En morgen spreekt de Tweede Kamer over de plannen van Mark Rutte... om een Europese commissaris verantwoordelijk te maken voor begrotingsbeleid... zodat die kan ingrijpen als landen te veel schulden hebben. Laten we even luisteren naar hoe Rutte dat verwoordde. Landen moeten zich aan die afspraken houden... en dat is helaas tot nu toe uh, veel te weinig uh, gebeurd. Dat willen we bereiken door uh, landen te dwingen zich ook echt aan die afspraken te houden. Om dit te realiseren stellen wij ook voor om ervoor te zorgen dat binnen de Europese Commissie er een aparte commissaris komt... die maatregelen op deze manier kan uitvaardigen naar landen die zich niet aan de afspraken houden. Dus een commissaris die toeziet op de naleving van het Stabiliteits- en pact. Ja, dat was premier Rutte, Ewart Ergang van de SP. Is dat een goed idee van de, van de premier, een commissaris die toeziet op de begrotingsdiscipline van de verschillende lidstaten? Nee, dat is geen goed idee. Omdat uh, deze crisis is geen uh, begrotingscrisis. Die is het gevolg van een bankencrisis. Deze de problemen met begroting in Spanje, Ierland... die zijn allemaal begonnen met een... Uh... Met, uh, met een bankencrisis. Uh, en dat wordt nogal eens vergeten. Uh, in Griekenland is echt sprake van, van een overheid... die veel geld heeft af, uitgegeven. Maar de rest van Europa is echt sprake van een bankencrisis... die al die begrotingen zo ontzettend uit het lood heeft doen slaan. En, dus echt... en dat zijn er twee landen, Frankrijk en Duitsland... die niet in de problemen zijn. De, juist die twee landen hebben dat stabiliteitspact uh, geschonden... en eigenlijk opgeblazen. Ja. Dus een begrotingscommissaris uh, is niet een oplossing... voor het onderliggende probleem. Nee. Uh, wat past er? Hoe kijkt u daar tegenaan, tegen uh, deze commissaris? Ik ben het overigens eens met de ergang dat... Het... Het, aan, het beteugelen van de financiële markt en de bancaire sector... dat moet veel hoger op de agenda dan dit kabinet dat nu zet. Uh, ik ben het ook mee eens dat Frankrijk en Duitsland... nooit meer in een positie mogen komen waarin ze de regels zelf breken. Want dat heeft heel veel schade gedaan. Maar ik denk wel inderdaad dat we een nieuw Griekenland uh, moeten voorkomen. En dat je dat toch alleen maar kunt doen... Uh, wanneer je de euro stabiel houdt doordat er iemand... Uh, uh, daar toezicht op houdt. Er was twee weken geleden een voorstel, ik geloof, van het CDA om die bevoegdheid bij de Europese Centrale Bank onder te brengen. Toen heb ik in ieder geval gezegd dat ga ik niet steunen, want ja, dan, dan zit het op een plek waar je. De op geen enkele manier meer democratische controle op kunt hebben. Nu heeft het kabinet gezegd... nou, dan doen we het bij de Europese Commissie wat ons betreft. Um, nou, dat, dat, uh, dat is dat dus wat wij voorgesteld en dat steunen we. Ja, Meneer Ergang, is het ook dat u eigenlijk gewoon ook niet wilt... dat er nog meer bevoegdheden naar Brussel gaan... dat u tegen zo'n uh, zo commissaris bent? Wij zijn geen voorstander van uh, meer bevoegdheden naar Brussel, dat klopt. Uh, maar ja, als, als deze crisis geen begrotingscrisis is... dan kan natuurlijk meer bevoegdheden voor, voor Brussel uh, rondom de begroting... kan ook niet de, de oplossing zijn. Nee, wat dan wel? De oplossing is denk ik het beteugelen van de financiële markten die ons in deze crisis hebben gebracht. Daar kunnen we ook in een Europees verband, het zal ook het beste zijn, maar beter nog internationaal. We mogen ze daar ook bevoegdheden voor krijgen dan in Europa om dat te beteugelen? Nou, die zijn er al. Hè. De, de, de, de je financiële niet tegen? markten, die bevoegdheden zijn er al. En daar zijn we ook niet tegen. Okay. Dus uh, Een Europa-brede Europa aanpak, bijvoorbeeld een bankenbelasting mm -hmm. van, uh, van, van de gedereguleerde financiële sector, dat zou denk ik heel erg goed zijn. Um, maar zo n, zo n, ja, ik denk ook als een situatie zoals Griekenland... zoals die nu ontstaan is... als dan ja, een soort Europese tiran in Brussel de braas, baas wordt in Griekenland... dat gaat in zo'n situatie uh, ook niet meer werken. Nee, het is natuurlijk is ook... democratischer dan de ECB. Maar ja. ze gaan in Griekenland. Ze hebben gevochten voor de bevrijding van de Turken. Die gaan echt niet accepteren dat ze onder curatelen... Nee, vanuit iemand in Brussel worden gesteld. Nu worden ook twee dingen door elkaar gegooid. Kijk, in, in Griekenland waar men aan, helemaal aan het infuus ligt... daar is het ook niet de eurocommissaris die dat toezicht doet... maar daar is nu gewoon wat dan heet de trojka... Dus dus het Internationaal Monetaire Fonds zit daar zwaar in. Die hebben daar toezicht. Dat wat die, die eurocommissaris moet gaan doen... is in landen die niet nu in de penarie zitten... erop toezien dat ze ook niet in die problemen gaan komen. En dat betekent dus helemaal niet... dat zo iemand dan in Nederland de baas wordt. Maar betekent wel dat hij misschien eens tegen Nederland kan zeggen... goh, de hypotheekrente aftrek. Is dat niet een, een, een, een, een bubbel onder de Nederlandse economie? En, en zou je daar niet wat aan moeten gaan doen? Dus ik zal morgen Rutte ook, of de jager ook vragen in dat debat... of hij het met mij eens is... dat dit nou typisch een onevenwichtigheid is... Aan. Zo Gaat ja, u dan ook het, nummer van die, uh, het, het, het thema van de hypotheekrenteaftrek noemen? Dat kan dan leuk worden. Nou ja, dan dat in wordt de in de OESO al jarenlang genoemd... als een grote onevenwichtigheid in de Nederlandse ja, economie. Ik, als, als, als de heer Plastex uh, minister dan? van Financiën is... en hij krijgt van Europa het advies om het minimumloon te gaan verlagen... en dat is geen advies, maar ja. dat wordt dwingend... Uh, dan vindt hij dat ook moeilijk. Die bevoegdheid moeilijk. moet je ook ja, vind... nooit geven aan Europa. Overigens om, om ja, dat... heeft de Nederlandse regering niet eens de bevoegdheid... om over loonpolitiek te gaan, want dat is een de sociale partners. Maar dat zou wel uiteindelijk de consequentie zijn... van deze versterkte en Brussel. Dat ze eigenlijk zich ook hiermee gaan, gaan bemoeien. Want u zegt dat het wel met hypotheekrente kan, vlug, maar, niet met, maar niet met minimumloon. Ja, in de praktijk werkt dat natuurlijk niet goed. Zo. Heren, hartelijk dank. Uh, blijf nog even luisteren. Straks gaan we het hebben over dwangneuroses. maar eerst over uh, iets anders, <lacht> namelijk over lekker eten. Ja, niet dat u daar last van heeft hoor. Dat, nee, dat wou ik helemaal niet zo. Mooie heren. afsluiting. Ja. Maar eerst gaan we het hebben over lekker eten. En ik denk dat politici daar ook van houden. Uh, dat ja, dat er uh, ja, was in het, uh, in het nieuws uh, dat er uh, ja, toch wat twijfel is over Michelin. We gaan daarover praten met Wienand Vogel van Lekker. Een Nederlandse gids waarin uh, restaurants worden beoordeeld. Ja, Paul van Kranenbroek, ex-hoofdinspecteur van Michelin Benelux... klapte uit de school. Wat vond u daar uh, eigenlijk van, meneer Vogel? ja, wat hij uit de school klapte, dat is uh, bij ons wel zo'n beetje twintig jaar bekend. Maar ik vind het niet netjes als je daar een jaar of 22 werkt waarvan uh, heel veel jaren als hoofdinspecteur... dat je na zoveel tijd uh, daarop terugvalt dat het niet goed is. Nee, want hij zegt, uh, er is sprake van vriendjespolitiek. Onder dwang worden bepaalde sterren toegekend. En er zijn ook niet genoeg inspecteurs om werkelijk goed te kijken... hoe de restaurants van kwaliteit zijn. Is dat waar? Dat is waar. En het is ook eerder vermeld door een uh, Franse hoofdinspecteur. Die heeft het ook al een jaar of acht geleden... Uh, ook in een boek uh, verklaard hoe het bij elkaar zit... En ja, ik hoor natuurlijk uh, door het hele land heel veel uh, op- en aanmerkingen erover wat er gebeurt. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb daar geen twijfels over. Nee, maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat wij uh, collectief er uh, dan nog steeds weer intrappen bij Michelin. Nou ja, het, het, uh, als je jong bent, dan uh, is dat het enige waaraan je denkt om een ster te halen. En als je wat ouder bent, dan uh, denk je dat het er gewoon bij hoort. Maar het grote probleem is als je een keer een ster kwijtraakt, dan begint ellende. Ja. Want dan denkt iedereen dat het opeens niet meer goed is. Nee, en dat is niet zo. Hoe werkt u bij Lekker? Heeft u ook maar drie mensen voor heel Europa? Nee, wij hebben voor Nederland hebben we 70, ongeveer 70 mensen... die voor ons een rapport uitbrengen in zo'n kleine 700 uh, bedrijven. Ja, en zijn dat mensen die fulltime voor u werken? Er zijn mensen die niet fulltime voor ons werken... maar wel uh, degelijk veel weten over eten en hoe de omstandigheden in een restaurant horen te zijn. Ja. En wat voor mensen zijn het? Nou, dat is van chirurg tot, uh, tot uh, kamerlid. Uh, kamerlid? Uh, <lacht> wat? Ja, Meneer Plasterk, bent u het? Ja, ik, ben, ik ben meteen vriend. <lacht> Meneer Ergang, weet u wie het is? Nee, ik wil het wel graag worden. Oh ja, ja, ja vrijwilliger hier. Nou, dat klinkt goed. <lacht> ja, maar dat, dat zijn mensen die gewoon op andere plekken in de samenleving werken. En ja. dan, en dan uh, en die dus zo vaak uh, buiten de deur eten en die dus gewoon weten... door. Jaren heen wat goed is, hoe het hoort en uh, ja, waar je terecht kan. Ja, en wat, wat moet je weten en in huis hebben... om te kunnen beoordelen of een restaurant goed eten? Nou ja, het begint eigenlijk al als je dan een straat in loopt... dat je ziet dat de verlichting goed is, dat het schoon is... dat er een uh, menukaart buiten hangt die klopt. Als je binnenkomt dat de uh, ingang dus uh, helemaal vrij is... van allemaal rommel en zo en dat het schoon is. Nou ja, dan, dan hoe de mensen erbij lopen... Net als thuis, je ontvangt de mensen ook en geeft ze een drankje, geef ze de rust om, om iets uh, samen te stellen. Dat, dan ben je ja. nog niet eens aan het eten toe. Nee <laughs> nou ja, precies, maar uh, ja, wij, wij hebben ook een checklist van uh, 60 vaste punten die weer onderverdeeld zijn uh, in andere punten weer. Ja, maar er zijn toch ook hele verschillende ervaringen. Er zijn toch mensen die ook juist iets anders willen... of die juist niet heel netjes ontvangen willen worden... en die dat spannend vinden. En soms hoge waarderingen hebben voor een rotzooi-restaurant. Die zeggen, maar, fantastisch eten. Ontzettende rotzooi. Enig. Ja, nee, daar kan ik wel in komen. Maar uh, daar werken wij niet mee. Ja, nee. Ja. Nee, maar dat, dat lijkt me toch een beetje een probleem. Dus als je een algemene grote... Want ik, ik deel uw standpunt verder. Dat is nee. geen punt. Nee. Maar er bestaat ook een standpunt. Ja. Maar jij zegt in feite, hoe objectief kan je zijn? Mensen ja. laten zich toch... Nou, nee, maar goed, als ik uh, ergens een kroket haal, bij wijze van spreken... dan moet je wel lekker en goed zijn. Een goed ja. gebakken. Ja, dus dat en, zijn de Maar de massa punten. doet dat ook weer niet goed. Dus nee. ook daar zit weer uh, verschil in. Ja. De, een van de collega's op de redactie zei: van ja, uh, het begint natuurlijk vaak al bij, je loopt de straat in en je ziet allerlei restaurants en je denkt, nou ja, waar zal ik eens naar binnen stappen? Maar als u dat moet adviseren, wat, wat zegt u dan tegen ons? Nou nee, dat, uh, dat ligt dan wat je wil. Kijk, nou, onze... gewoon goed eten. Nou ja, goed eten, dan wordt het al een stuk moeilijker natuurlijk. Oh. <laughs> dat is zo'n hoge ijs. Dat is toch wel jammer bij een restaurant. Nee, maar goed, ja. je hebt ook best uh, hele goede middenklasse restaurants, hè? Die hebben ze ook. Maar ja, dat is net uh, wat trek je aan, aan Nou ja, dat de prijs en de kwaliteit een beetje met elkaar in overeenstemming zijn. Ja, maar dat moet je uitvinden. Hè? Ik bedoel, ik zou in eerste instantie kijken dat het van buiten goed schoon is en, en uh, goed geverfd en, en, en een goede ingang en zo. Ja. weet je altijd dat er onderhoud is. Dat is heel belangrijk. Ja, daar begint het dan al mee. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, we, nou constateerde die van uh, meneer van Kranenbroek ook... dat er uh, dus een beetje onder een hoedje werd gespeeld... tussen de inspecteurs en de eigenaars van de restaurants. Heeft u dat ook wel eens gemerkt, die neiging? Nou ja, ik heb zelf uh, 25 jaar uh, goed restaurant gehad. En ik heb al uh, de mensen ook binnen gehad. U herkende ze ook dan? Uh, ja. Ja, waar zag u het aan? Nou ja, het zijn vaak uh, Belgische uh, controleurs. Aha, dus altijd... dan was u al op uw hoede. <laughs> nee, maar dus iedereen, hè? Praktisch altijd zijn ze alleen. Ja. Nou, dan begint het al mee. Dus dan, dan hou je dat al ex in de gaten. Dat doet iedereen heel leid Ja, dus als je als een man of vrouw alleen in een restaurant. dan ben je misschien Die wel. Die Belgisch praat. Die Belgisch. kun je al praktisch aannemen. Oké, oké. En, en, dan, en dan, wat deed u dan? Als u dat merkte, dat u dat in de zaak had? Nou, het is gewoon zo dat uh, als kok zijnde. Dan, uh, dan kook je gewoon. En als je denkt van. Uh, nou, dat zou wel iemand van uh, Michelin kunnen zijn. of het Koninklijk Huis of dat soort dingen. dan lek je extra op. Maar je kan koken of je kan het niet. Nee, dus daar valt dan niet heel veel meer aan te redden? Nee, precies. Nee, nee. Ik maar, ben wel heel, sorry. Ja, ja. heel benieuwd of uh, u denkt het dat er überhaupt een, uh, een objectieve uh, oordeel nog mogelijk is. Ik, ik las toevallig vorige week in een Engelse krant een stuk over dat er ook geschilmeld wordt bij de website TripAdvisor. Dat is een hele grote internationale website uh, waar je onder andere hotels, uh, gasten hotels beoordelen en dat hotels inmiddels grof geld betalen aan groepen mensen... zijn groepen van duizend of tweeduizend mensen die zich inschrijven... die zich laten betalen om dan positieve recensies te schrijven. Want als je ook maar één negatieve recensie op zo'n site hebt... dan kan je het bijna wel vergeten tegenwoordig om nog klanten binnen te halen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat met zo'n gids als die van u of de Michelin-gids ook geldt. Dus is, is, is het niet bijna onmogelijk met zo'n machtspositie... om inderdaad nog een objectief oordeel te geven? Nou, ik denk bij ons niet... Nee? Want, uh, nee, want ze worden toch gecontroleerd. En, uh, ja, want hoe gaat het als mensen bij u rapporteren? Ja. Uh, dan, dan, dan, u krijgt het, het allemaal oh, op uw bureau en dan? Nou, nou dan lezen we dat. En er zijn toch wel hele grote rapporten. Ja. En dan kan je dus gewoon op inhaken van... ...hé, hey, uh, dat restaurant heeft dat en dat en zo zo. Dus wij zien wel gelijk of het uh, klopt of niet klopt. Ja. En ontslaat u ook wel eens een recensent? Ja, wel. Want? Vooral in begintijd. Ja, en, en wanneer wordt iemand ontslagen? Nou, als iemand zich uh, verraadt bij wijze van spreken. Als hij als man alleen Vlaams sprekend in een restaurant gaat zitten. Ja, die gaan dan is het voorbij. Ja? He? Dan houdt het op. Ja, ja. goed. Nou, Ik was wel benieuwd, zijn ja, er niet algemene regels op grond waarvan je... Je kunt beslissen, daar moet ik niet naar binnen gaan. Want ik heb zelf altijd een sterk indruk. Rood-wit geblokte de, de, de, de tafellinnen en uh, een open haardvuur of een nep-open haardvuur... zijn vaak indicaties dat je daar beter niet naartoe kunt gaan. is wel, lekker. Nou, ja, je je ja. hebt Omdat natuurlijk uh, Engelse niet menu's. Niet. Ook heel je hebt rood-wit geblokt. <lacht> Meneer Van nou ja, dat is de vraag. Ja, nee, da daar ligt het niet aan. Uiteindelijk komt het neer op, op, in een restaurant, wat kan je eten? En hoe goed is het eten? Hm. En daarbij komt natuurlijk ook een mooie tafel en een mooi kleed. En, en, maar er zijn uh, geen dingen waar je alarm, onmiddellijk alarm moet nee, slaan... We, en niet naar binnen moet nee, gaan. Nee, maar in principe weten we al waar we terechtkomen natuurlijk. Ja, nou ja, niet altijd. Goed, dank u wel, meneer Vogel. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel door over dwangneuroses... met Maaike en Marten van Santen, die haar twee jaar lang heeft gevolgd. Met Herman Pleij over rotjochies. En we nemen afscheid van Ronald Plasterk en Ewout Eergang. Vanuit Den Haag spraken zijn mee. En zij gaan snel weer terug naar het vragenuurtje. Hartelijk dank, heren. Veel plezier daar vanmiddag in de Kamer. Tot ziens. En ja. uh, eerst het nieuws van half drie, gelezen door Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Google gaat gegevens vernietigen van miljoenen Nederlandse draadloze netwerkapparaten. Het bedrijf voldoet daarmee aan een uitspraak van het College Bescherming Persoonsgegevens. Google verzamelt gegevens van zogenaamde wifi-routers voor bepaalde diensten... maar gaat nu een deel daarvan, dat mogelijk privacy gevoelig is, verwijderen. In Megen in Noord-Brabant heeft het kerkbestuur op eigen houtje... een zendmast uitgeschakeld die aan de gevel van de kerk hangt. Telecombedrijf KPN had daarvoor geen toestemming gegeven. Het kerkbestuur schakelde de mast begin deze maand uit... omdat een zieke vrouw in Megen extreem gevoelig zou zijn... voor de straling van de mast. De mast wordt zo snel mogelijk weer ingeschakeld. In Kabul zijn zware gevechten aan de gang tussen taliban-strijders en de politie. De gevechten spelen zich af vlak bij de wijk met ambassades in de Afghaanse hoofdstad. Taliban-strijders zijn erin geslaagd met mitrailleurs en raketwerpers het zwaar beveiligde gebied binnen te dringen. En in het centrum van Den Haag demonstreren honderden christenen om hun sympathie met Israël te betuigen. Ze zijn bang dat de Verenigde Naties de Palestijnse staat zullen erkennen en dat de Israëlische hoofdstad Jeruzalem dan zal worden gedeeld. Nederland is tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Een ongeluk met een motorrijder op de A28 Amersfoort naar Zwolle. En daarom nu tussen het harde en Zwolle Zuid 6 kilometer file. Twee rijstokken zijn dicht. Het is voorlopig verstandig om via Flevoland om te rijden. Radio 1. Dit is de dag. Van harte welkom bij Dit is de Dag met aan tafel Wienand Vogel van Eetgeerts Lekker. Herman Pleij met wie we gaan praten over rotjochies en over hoe in het verleden in Nederland werd gekeken door het buitenland hoe wij die aanpakten. Dat is ook wel uh, leuk nieuws. En we praten met Marten van Santen en Maaike uh, over uh, een boek over dwangneuroses. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DWD of ga naar de website ditisdedag.nu. Mart van Santen, je hebt een boek geschreven over Maaike. Het boek heet Slaaf van mijn gedachten. Uh, ja, Maaike, stel dat jij drie jaar geleden hier bij ons binnen was gekomen. Hè? Hoe was je dan binnengekomen? Wat had je wel en niet aangeraakt? Hoe had je je gevoeld? Ik had me uh, zeer angstig gevoeld. Ik had uh, niks onnodigs aangeraakt. Alleen hetgene wat moet. Ik had tussendoor uh, naar het toilet gegaan om mijn handen te wassen. En uh, zo snel mogelijk weer weg te gaan. En thuis al mijn kleding uit, douchen en uh, schone kleren aan. Zo. En nu? Uh, nu hoef ik dat allemaal niet meer. En als je nu thuis komt, hou je gewoon wat je nu aan hebt? Ik hou aan wat ik aan heb. En uh, ik was mijn handen in principe niet. Nee, helemaal niet. Nou, Dat slaat nou, wel weer een beetje door. Als ik naar toilet bezoek, ja, dan begrijp Ja, eh, dat begrijp ik. Ja. Maarten van Zanten, jij bent journalist. Uh, jij bent Maaike gaan volgen op een gegeven moment, toen je een ja. boek ging schrijven. Beschrijf Maaike eens de eerste keer dat je haar ontmoette. Uh, de eerste keer dat ik Maaike ontmoette was uh, in het uh, AMC Amsterdam, in het ziekenhuis. Daar is een, een, een poli voor Precies, uh, behandeling Precies, daar is een speciale poli voor angst en dwangstoornissen uh, sinds een aantal jaar. Uh, en Maaike die had zich daar aangemeld en die kwam daar binnen voor een intake. Um, en vanaf dat intakegesprek um, heb ik al haar gesprekken en behandel-sessies uh, meegemaakt ja. in het AMC. Zo, Maaike, dat is wel heel wat. Dan ging al meteen ook nog een journalist met je meekijken. Ja, maar daar mocht ik zelf gelukkig wel toestemmen. <laughs> ja, dat <voor> ja, mag <laughs> ik hopen, ja. ja. Maar vond je dat niet een extra belasting? Nee, ik heb er wel over gedacht... Wat het, uh, wat het traject zou kunnen beïnvloeden, maar ik kon niks nadeligs ontdekken. Nee. Maar Marten, beschrijf nog eens even hoe Maaike eraan toe was in die tijd. Nou, in eerste instantie zag ze er heel normaal uit, eigenlijk. Um, nog steeds? Ja, <laughs> precies. Dank je wel. Ja, je ziet aan de buitenkant immers niet uh, meestal dat iemand een dwangstoornis heeft. Uh, soms hebben mensen met smetvrees wel eens kapotgewassen handen, bijvoorbeeld. Maar dat was niet zo bij Maaike. Dus het was niet dat ik meteen dacht van, wat is dit voor een rare dame? Nee. Um, maar toen ze uh, over haar rituelen begon te vertellen... tijdens dat in en toen keek ik wel even raar op. En toen reageerde ik, denk ik, um, zoals heel veel mensen... die niet goed weten wat een dwangstoornis is... dat je denkt, van, waarom doet iemand al die rare dingen? En als hij er zo'n last van heeft, waarom houdt hij er dan niet gewoon maar, mee op? Een vraag die jij waarschijnlijk, waarschijnlijk wel vaker kreeg, Mike. Of vertelde je gewoon maar niet aan mensen? Waar, ik waar vertelde het niet aan mensen pas het laatste jaar ben ik gaan vertellen. Maar dan nog in familie of vriendenkring. Ik schreeuw het niet van de daken. Nee, want je zit hier ook niet onder je echte naam? Ik zit hier niet onder mijn echte naam. En waarom is dat? Omdat ik uh, uh, niet bekend wil worden als de persoon die ik ben. Omdat dat te zeer inbreuk is op mijn privacy en dat van mijn gezin. Ja, dat nou, kan ik me heel goed voorstellen. Er is ook heel veel schaamte onder patiënten. Juist omdat ze zelf vaak hun, ja, hun vreemde gewoonte ook heel raar vinden... en vervelend en, en storend en... Uh, zorgelijk ook vaak. Mm -hmm. uh, en dat is een belangrijke reden waarom ze er zo weinig over praten en ook waarom ze weinig hulp zoeken. Ja. En dat is een van de redenen waarom ik het boek heb geschreven. Ja, want Maaike, uiteindelijk ben jij wel hulp gaan zoeken. Maar eerst, voor we daarover hebben, eerst even over wat, wat moet ik me nou voorstellen bij wat dat dan inhoudt. Beschrijf eens hoe jouw dag dan was voordat je behandeld werd. Uh, nou, hoe mijn dag was. Uh, ik zal met de nacht beginnen. Uh, alleen in de nacht was ik vrij van angstgevoelens. Als ik opstond, uh, begon mijn dag ook met rituelen. Rituelen Wat ik het eerst moest doen, wat daarna. En dat was dan een schema voor mezelf. Om zo min mogelijk... Dus ik raakte eerst het minst vieze aan. Dan het iets uh, uh, uh, meer vieze, dan nog meer. Dus oplopend in gradaties tot extreem vies. En dan moest ik mijn handen wassen. En wat was het dan bijvoorbeeld extreem vies? Uh, een maandverbandbak uh, in het toilet, maar dat had ik niet thuis. Nee, dat vind ik ook vies, eerlijk <lacht> gezegd. Ook weer... ja, ja, ja, hoewel ik dat wel overwonnen heb om die aan te raken, okay. als ik nu naar dames letter... Ik ging niet eens naar een dames toilet. Ik ging altijd naar toilet, want daar is geen maandverbandbak. Nee. Oké, okay, dus dat was als je opstond begon dan als zo'n heel ritueel. Meteen. En dan dus, door de dag heen. Uh, nou eerst doe ze, extreem lang doe ze natuurlijk. Ook weer met rituelen van het afdrogen, met rituelen uh, voor het aankleden. Uh, met de rituelen van, oh, die tas is vies. Dus die moet ook nog uh, het wassen van allerlei spullen. Uh, dan naar je werk toe. En dan uh, daar ook weer. Nou, alles had gewoon rituelen en alles op een gegeven moment was gewoon alles vies. En wat is een ritueel? Is dat je dingen in een bepaalde volgorde precies. moet doen? Precies, oh ja. precies. En als je van die volgorde afwijkt, dan word je. Kijk, dat is het. Je, dat zijn Martens. Net al. Je ziet het niet aan mensen. Wat mensen ook niet zien is het drama wat zich in je hoofd afspeelt, die ontzettende worsteling. Als je ergens komt en uh, iets is vies terwijl je ergens moet zijn, bijvoorbeeld ik zou hier zijn, dan uh, hebben die mensen zo'n angst en uh, de worsteling gaat dan in je hersenen plaatsvinden dat je alles uit moet doen en dat je moet verschonen. En die mensen kunnen dan alleen maar daarmee bezig zijn... Oh. en niet meer met hetgene waarom ik hier zou zijn. Ja. Snap je? Maar dan, met ben, het dan doel. Ben je, was je waarschijnlijk doodmoe elke dag. Dat klopt, ja. Ik was echt... Uh, uitgeput. En kon je nog wel, want je werkte wel in die tijd. Klopt. En ha had je nog wel sociale contacten? Had je nog energie om, om met andere mensen ja, om te gaan? Ja, toch wel. Ik ben uh, gelukkig geboren. Uh, dat is mij een redding geweest om uh, met heel veel energie ben ik uh, ja, maar nu kan ik het langer uithouden. Toen ja. had ik zoiets om tien uur ik moet naar bed. Kan iemand me naar bed dragen? Maar dan moest ik al die rituelen van het douchen, et cetera. En nu heb ik zoiets om één, twee uur van nou, ik moet maar eens naar bed gaan, want iedereen slaapt. Ja, dus ja. ik hou energie over dat is duidelijk dat die energie daarin ging zitten. Marten van Zanten, jij zei net: uh, Het is een onbesproken onderwerp, daarom wilde ik erover schrijven. Je ja. hebt uh, twee dagen per week rondgekeken op die dwangpolie van het AMC. En bijna een jaar lang. Mm -hmm. uh, zaten ze daar wel op jou te wachten? Ja, heel erg. Eigenlijk uh, met dezelfde reden dat uh, ze natuurlijk heel graag willen. Zeker omdat ze ook een speciale podium ervoor hebben... dat er meer aandacht voor het onderwerp komt. Ja. En vooral ook uh, omdat er um, ook heel erg onbekend is... dat er in heel veel gevallen heel goed iets aan is te doen. 80 tot 90 procent van de mensen met dwangklachten... ook de mensen met ernstige dwangklachten zoals Maaike... die zijn heel goed te helpen met een vorm van cognitieve gedragstherapie... eventueel aangevuld met medicijnen... Um, en nou ja, kijk naar Maaike. Die is inmiddels 52, zeg ik even ja. uit mijn hoofd. Ja, knikt ze. Uh, die heeft 35 jaar lang echt dagelijks geleden... onder haar dwanggedachten en haar dwanghandelingen. Mm -hmm. En ze is er nu vanaf. Ja. Dus dat is een hele belangrijke boodschap um, om de wereld in te brengen. En die willen de mensen van het AMC natuurlijk ook graag verkondigen. Ja, dus vandaar jouw boek, waarin ja. dan ook duidelijk beschreven wordt... hoe zo'n proces verloopt. Je noemde net, hoeveel mensen waren het ook alweer in Nederland? 400.000. 400. 400. dat, dat zijn er heel ja. erg veel. En je zei ook, oh, mensen praten er niet over. Nee, klopt. Nee. Maaike, jij hebt er dus ook heel lang niet over gesproken met mensen. Nee, klopt. Hè. Met, met, met niemand. Nou, uh, toen ik op mijn 21ste verkering kreeg... toen kon ik het wel een tijdje nog uh, verdoezelen. Want dan word je heel erg creatief in. Uh, maar ik heb... Ja, uiteindelijk merkte mijn vriend het natuurlijk wel... dat ik toch wel een beetje raar deed. En uh, nou ja, toen hebben we erover gesproken. En uh, hij heeft ermee leren leven. Maar ik, ja, mijn relatie is meerdere keren onder vuur komen te staan. Omdat uh, voor een partner is dat ook nee, niet wat, makkelijk. Want, wat, waar, waar werd hij dan mee geconfronteerd? Nou, dan moest hij de vuilnisbak in de container doen. En uh, dan wilde hij mij knuffelen. En uh, dan zei ik, blijf van me af, want je bent vies. Nou, dat is... Uh, zo. Ja, niet zo leuk om nee. te horen. Je hebt ook kinderen? Ik heb kinderen. Uh, hebben, die die, hebben die er last van gehad, denk je? Ja, dat is uiteindelijk ook mede de reden geweest dat ik nogmaals uh, hulp ben gaan zoeken... omdat mijn uh, jongens 15 en, en, en 18 zijn ze. En uh, ja, wat geef, wat geef je je kinderen mee? Vakantie was altijd voor mij toch een hel. Alles vreemd, de toiletten, uh, uh, kamperen, dat is, dat is niet uitrusten. Dus uh, toen hebben we een keer zo'n ongelooflijke ruzie gehad... ook waar mijn kinderen bij betrokken werden... dat ik dacht, wat doe ik mijn kinderen aan... En uh, toen heb ik uh, openlijk met ze gesproken echt wat ik had. En dat er een naam voor was. En dat, er, dat ik echt serieus hulp ging zoeken. Ja, getriggerd eigenlijk door die kinderen. Ja, ja. ja. Maarten van Zanten, beschrijf eens wat er gebeurt op zo'n poli. Stel, je komt daar binnen als patiënt. Wat, wat ja, dan? mensen melden zich aan. Uh, die krijgen een intake. Of twee eigenlijk. Um, eerst wordt er uh, gekeken uh, of ze überhaupt een dwangstoornis hebben. En zo ja, hoe erg. Dat uh, beoordeelt een psychiater. Um, en vervolgens is natuurlijk de vraag, wat gaan we eraan doen? Uh, en daar is dan een tweede intakegesprek voor met uh, een psycholoog en een gedragtherapeutisch medewerker. En die kijken, um, komt deze persoon in aanmerking voor cognitieve gedragstherapie? Want dat is de meest effectieve behandeling bij dwang. Ja. Um, en als er die twee gesprekken zijn geweest, dan maken ze samen uh, een verslag. En dan gaan ze kijken, wat, wat gaan we deze patiënt aanbieden? Dan zijn er verschillende opties. In het AMC komen vooral mensen die ernstiger dwangklachten hebben. Die door zijn verwezen vaak door een huisarts of al ergens anders hulp hebben gekregen. Bij een individuele psycholoog bijvoorbeeld. Maar wat onvoldoende heeft geholpen. Dus de mensen die in het AMC komen, die krijgen vaak een dagbehandeling aangeboden. En dat is dan één of twee dagen in de week. In een groep van acht mensen. Allemaal met een dwangprobleem. En die gaan dan samen... Cognitieve gedachten. Ja, ja en aan de slag. Maak je, zo is dat bij jou ook gegaan. Klopt. Uh, het lijkt me heel confronterend. Dan zit je opeens met allemaal mensen... en dan moet je ook nog gaan praten over waar je, waar je last van hebt. Ja, maar het was een verademing. Want ik heb nog nooit uh, met... Uh nou, acht mensen bij elkaar gezeten die hetzelfde hadden ongeveer. Hè? De angst staat dan centraal. En de ene is bang van uh, poep. En de andere van, in mijn geval, bloed. En de andere van uh, uh, zweet, uh, stof. Uh, noem maar op. Dus ik vond het uh, een openbaring. Nou, je leeft ook helemaal op, kunnen we in het boek lezen. Ja. Doordat je ook ja, je eigen angst ja. onder ogen gaat komen. En, en je kunt helemaal in dat boek met je, meemaken met jou hoe, hoe, hoe dat verloopt. En hoe lang heeft het geduurd, die therapie? Eén uh, jaar en daarna nog een jaar en dan om de paar maanden nazorg. Dus een aantal gesprekken, acht gesprekken nazorg ja. met je gedragstherapeut. Ja, de de dagbehandeling is 18 weken. Uh, kan eventueel met negen weken worden verlengd als dat nodig is. Maar dat was bij Maaike niet nodig. Dus het is 18 weken, twee dagen in de week in haar geval um, dat wij... want ik heb overal bijgezeten... Uh, die Daar therapie was ook in hebben therapie gedaan. Ik ja, <laughs> kan zelf cognitief gedachte op je geven, denk ik inmiddels. Ja. Um, en daarna wordt dan inderdaad nog een aantal nazorggesprekken... wordt langzaam afgebouwd, steeds met groter tussenliggende pozen. Uh, wordt vinger aan de pols gehouden. Ja. Omdat het natuurlijk toch heel wat anders is als je twee dagen in de week... Uh, met een stok achter de deur van therapeuten moet oefenen... met allerlei moeilijke situaties. Of dat je dat weer in je eentje thuis moet doen. Ja, maar Maaike, hoe, hoe is het nu met jou? Uh, het gaat goed met mij, alleen uh, het is wel zo dat uh, een jaar therapie, nazorg en dan komt het gewone leven weer ja. terug. Dus het is net zoiets als een rijbewijs, dan moet je het alleen doen en in de praktijk brengen en blijven brengen. Als je natuurlijk de therapie wekelijks achter de hand hebt, dan, is het, dan moet je wel. En nu, uh, je moet proberen je aandacht niet te verslappen en dat probeer ik ook niet te doen. Nee. Het gaat goed met mij. Ja. En hoe, hoe vaak per dag of per week uh, ben je ervan bewust dat je nu echt iets moet doen? Om Altijd. Te... Altijd. Ja? Nog steeds? Nog steeds. Zo. Marta had in een confrontatie een jaar geleden, uh, toen echt een heftige confrontatie, die sjaal aan. En bij sjaal, van sjaals was ik bang, want zij gaat voor de dames toiletten uh, staan en die sjaal raakt de wasbak van de dames toiletten. En er zit dan weer bloed in. Dus zo gaan je gedachten met sporen denken. En ik kom hier net binnen. Ik zeg, je hebt je beruchte sjaal aan. Jij bent meteen van bewust. Ja, ja. ja, altijd. Maar, maar de angst is wel maar... minder. En dat is ja. ook het grote verschil. Want dat vond ik grappig. Uh, dat je in het begin zei van. ja, maar ik vind maandverband bakken ook vies. Ja. Dat is het grote verschil tussen mensen uh, met een dwangstoornis en zonder een dwangstoornis. Ik vind dat ook vies. Maar. Uh, ik, ga, ik krijg niet meteen allerlei paniekerige gedachten erover. En het belemmert mij ook niet om de deur uit te gaan, bijvoorbeeld. Maar, en mij dus deed dat het wel. Ja. Herman? Er zijn toch ook uh, uh, onschuldige dwangneurosen? Ik geloof Zeker. dat iedereen die heeft. Uh, ik nou heb Herman, bijvoorbeeld een dwang. Ik wil ja. dus wel even uit Noem de kast komen gaan. <laughs> uh, ik schiet voortdurend iedereen neer. Dat is een, ja, en dat, ik, ik weet dat ook andere <laughs> mensen dat hebben. Je Klopt. kent me over het algemeen als een plaisibele hmm. figuur. Maar <laughs> ik dat ben dat helemaal komt van Dat ik dus eindeloos altijd granaten in mensen plaats. Op straat, vanuit de trein. Daar ben ik altijd mee bezig. Ja. Daar hebben die mensen gelukkig geen last van. En die ik ook niet. Nee, exact, maar ik maar heb wel eens iemand. Dat is dus het verschil. Ja, maar ik wou alleen maar zeggen dat ontzettend veel mensen dwangneuro's hebben. Want ik vind het namelijk op zichzelf toch niet leuk. Ik heb eens een keer iemand horen vertellen op de radio. dat hij aan de Grebeline had gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die had precies Hetzelfde als ik. Die beschreef precies hetzelfde. Ja. En toen zei hij dat komt, want ik heb daar gevochten. Ik heb daar niet gevochten. Ik ben nee. er nooit in dienst geweest. Dus het komt ergens anders vandaan. Maar het is, het is toch iets. En ik denk er altijd aan. En dan doe ik het weer. En dan denk ik: Hou eens op, man. Ik bedoel, maar dat, dus, klinkt al, al, wist, dat klinkt dus, toch wel. Maar dan hebben we veel meer. Maar ik bedoel, ik heb daar niet geen last van. Dus geen angst verder. Nee, en andere dat, ook het is absoluut ja. zo dat iedereen heeft dwangtrekjes. Van kinds af aan eigenlijk al de meeste ontwikkelen we. Als we vier, vijf zijn, begint het meestal. Kinderen die. Uh, hun poppel in de vaste volgorde moeten zetten of elke ja. avond hetzelfde verhaaltje voor het slapen willen. Vaste rituelen. Nee, ik had een kanonnetje. Toen Nou, ja. daar komen nu wel mooie bekentenissen. Meneer Vogel, dat u ook nog. <laughs> ja. nee, maar het, is, het is een manier om om te gaan ja. met on de onzekerheid van het leven. Maar wanneer ontspoort het dan? Nou, exact. Dat was een van de vragen die ik had toen ik uh, begon met het schrijven van dit boek. Omdat ik, ik heb zelf ook bepaalde rituelen heb. Als ik voor een vliegtuig instap, moet ik altijd op het vliegtuig kloppen. Omdat ik anders denk dat ik neerstort, bijvoorbeeld. Nou, dat is ook een dwangritueel. Alleen, het belemmert mij niet om op reis te gaan. En dat is dus inderdaad, wanneer ontsport het? Uh, als je er heel erg last van krijgt, ja. om het heel simpel samen te vatten. Maar en als het je tot... erin gaat geloven, dat dan het. is het. Want ik denk... Als je het serieus denk, neemt. Ja. Het is natuurlijk, uh, hoe komt iets? Hoe komt dwang? Hoe ontstaat dwang? Ik uh, ben daar heel veel mee bezig geweest, maar nu niet meer. Het is er, dus ik moest ermee leren omgaan. En uh, na 35 jaar heb ik dat ook kunnen doen. Alleen, uh, ik denk van... Uh, uh, dat bij mij toch wel was, was een onveilige situatie in mijn jeugd. En je wil een veilige wereld creëren die jij zelf onder controle hebt. En deze wereld van al die rituelen, die had ik onder controle. Want die wereld was van mij. Ja. Was geheim, mocht niemand aankomen. En ik denk het probleem van de onveilige situatie is al lang weg... Maar de rituelen, je eigen wereld, gaat doorleven. En daar ga je in geloven. En dat is, daar ga je de fout in. Ja. Goed, nou, mensen die jouw verhaal willen lezen... en ook over wat we allemaal voor mogelijkheden zijn... om er toch een einde aan te kunnen maken. Marten van Zanten schreef het boek Slaaf van mijn gedachten. En de informatie staat op de website www.ditistedag.nu. We gaan in de tijdmachine stappen. Welkom in de tijdmachine... Herman, naar welk jaar reizen wij af deze keer? Uh, Na 1587. 1587 hadden ze toen ook al rotjochies. Ja, nou, die zijn denk ik van alle tijden. Maar in dat jaar eh, schreef en werd gepubliceerd boeventucht... van eh, Dirk Volkert, zo'n koornhert, een Amsterdamse humanist... met veel invloed. Van, in de die, Lage van die liga, de koornhert-liga? Nou, die is dus later <laughs> vernoemd naar hem... omdat het een humanist was en Erasmiaan, of uh, iemand relativiteit. Die komt met een buitengewoon praktisch voorstel. Die zegt van lijfstraffen en zo voor jongeren... dat heeft verder geen zin. Je moet ze ook opvoeden. Ze moeten ook de maatschappij in en ze moeten wat voor de maatschappij doen. En in dat boefentucht doet hij dan hele concrete voorstellen... waarvan er een aantal overgenomen is door de Amsterdamse vroedschap. Dus ook in de praktijk werd gebracht. Ook een aantal niet. Hij, doet ook wel een beetje, hij zit ook wel een beetje wel op dat vergeldingspunt... van ze moeten ook arbeid verrichten als boete naar de maatschappij toe. En dat doet hij voorstellen die wij nu nog wel kennen... van eh, dat ze in aan elkaar geketend openbare werken moeten gaan uitvoeren. Een gedachte die overigens in Nederland ook weer net opkwam... Hè, dat dat zou moeten gebeuren. Ja. Maar... Eh, hij stelt ook bijvoorbeeld voor dat ze uh, uh, galeien moeten gaan uh, bemannen en dat ze moeten gaan roeien en dan een veerdienst moeten gaan onderhouden tussen Amsterdam en Haarlem oh. of Amsterdam en Dordrecht. Zorgvuldig gescheiden van de reizigers, zegt hij er dan. Ja, ja. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan, maar hij doet dan ook het voorstel dat hij zegt ze moeten in tuchthuizen in de steden en daar moeten ze een een ambacht leren. Dan moeten ze leren schoenen maken. Dan moeten ze leren weven. Dan moeten ze, allerlei dingen moeten ze leren. die geschikt zijn voor hen. En dat is toch vooral voor jongeren is dat bestemd. En die gedachten. die worden overgenomen door de Amsterdamse Vroedschap. En dat leidt er bijvoorbeeld toe. dat in. eind van de 16e eeuw. 1596. het rasphuis wordt geopend. en het spinhuis een jaar later. En dat zijn. Uh, instellingen, tuchthuizen... waar uh, inderdaad jongere delinquenten worden opgevangen. En op een gegeven moment ook al gauw vagebonden... en werkelozen en mensen die bedelen en lastigvallen. En die daar inderdaad uh, uh, een ambacht leren. En ook onderwijs krijgen. Ja. Ook al, eigenlijk naar ons gevoel, ook heel modern. Het dus is een beetje zoals het voorstel wat we nu uit Amsterdam doen. Daar worden. lijkt het heel erg op, ja. ja. En uh, ze moeten ook leren lezen en schrijven. Godsdienstonderwijs wordt ook heel belangrijk gevonden daarin. En, uh, maar ook gewoon harde arbeid... Ook dat vergeldingselement blijft er een beetje in zitten. Vandaar een rasphuis. Want dat betekende dat ze dus een groot deel van de tijd ook Braziliaans hout moesten raspen. Ja. Dat was heel zwaar, heel hard. Dat werd gebruikt in de verfindustrie. Dus dat, daar werd ook meteen erg van geprofiteerd. Maar tot, tot hoe lang is dat gebleven? Nou, dat is de hele Republiek door is dat in, in werking gebleven. Voor de meisjes het spinhuis. Die leren dus, het was een aparte instelling. Dus spinnen, weven, dat soort meisjesdingen. Maar ook een vak, hè? ook opvoeden. Dat is heel lang zo gebleven. En daar heeft de Republiek ook mooi weer meegespeeld naar buiten. Hè. Men was daar ook wel trots op. Men vond dat ook wel een, een vondst. En je kon dat ook als bezoeker uit het land... maar ook uit het buitenland, kon je langskomen. Dan moest je wel betalen. We blijven in Nederland natuurlijk. Ja. Hè. Dus we moeten wel betalen. En dan kon je zien hoe goed de Republiek voor zijn gevangenen zorgde... en hoe efficiënt dat was, hoeveel voordeel wij daar ook van hadden. Want vergeet niet, er werd op deze wijze ook... een enorm arbeiderspotentieel gekweekt. Die mm. mensen moesten aan het werk. Op een gegeven moment kwamen ze dan wel vrij, de een vroeger dan de ander. En dat verklaart ook voor een belangrijk deel... dat enorme succes van de Gouden Eeuw in de Republiek. Want daar waren ineens allemaal arbeiders voor massa-industrie. Die werden als het ware gekweekt in die tuchthuizen. Want het is niet alleen Amsterdam die dat doet... maar vervolgens wordt het in Leiden nagevolgd wordt in Haarlem nagevolgd. Dus dus het hef. wordt gewoon het systeem. Ja. Nou, eh, daar, ook daarna, ondanks dit systeem, leveren er natuurlijk allerlei jongeren voor problemen zorgen. Laten we even luisteren naar wat bekende namen. Eerlijk eitjes! Nou, die wil ik dan wel eens even zien. Hij is ondeugend. Ah. De schrik van de stad. Heel. Heel. Hij is Pietje Bel. Jij bent een monster! Siske, je gaat een tijdje weg van huis. Hoe verder, hoe beter. Ziet u nou wat voor een lievertje het is? Krijg toch allemaal de kleren. Ja, Sisken de Rad, Pietje Bel. Hoe ging het in de 19e eeuw verder met die heropbouw Ja, het, dit, hierdoor wordt een beetje de suggestie gewekt. En ook in jouw woordkuis, een paar keer over rotjochies en zo. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar het is wel wat zwaarder en wat serieuzer natuurlijk. Ja, het, is niet, het is niet alleen maar onschuldig. En ook in de 19e eeuw, echt dat enorme potentieel van daklozen. Hè, dat in de 19e eeuw zich heel nadrukkelijk steeds meer manifesteert. Die geen werk hebben, die geen uh, onderdak hebben. Die langs de wegen zwerven. En dan is er, zijn er van die initiatieven, Frederiksoord enzovoort in Drenthe, Groningen. Waarin men aan een soort werkverschaffing probeert te doen. Maar het belangrijkste is dan Veenhuizen. Veenhuizen, daar wordt het echt een succes. Uh, eerst particulier initiatief, 1823. En daar worden uh, gestichten gemaakt voor die daklozen. Niet mensen die met justitie in aanraking nee. zijn gekomen... maar echt mensen die gewoon geholpen moeten worden. Die moeten heropgevoed en, worden. Precies. En, dat, en die krijgen dus de kans om een factoreren enzovoort, enzovoort. Dat heeft niet zo lang geduurd. Uh, de, de, de, 1857 of 1859 wordt het door de staat overgenomen. En dan wordt het een staatsinrichting. Mm -hmm. En dan zie je dat het karakter wat gaat veranderen, dan worden het veroordeelden die men daar naartoe gaat sturen. En dan wordt het eigenlijk langzamerhand in de loop van de 20e eeuw, worden het gewoon penitentiaire inrichtingen, ja. gevangenissen, zoals dat nu ook is. Maar hoe komt het nou dat dan af en toe weer in de geschiedenis zo'n uh, plan de kop opsteekt, ja. zoals nu ook weer. Ja. 30 jaar geleden, ook bij de ja. Lubbers ja. En dan uh, vervolgens uh, zakt het weer weg. Ja, dat is, wat uh, is dat? ja dat, dat, dat is heel opmerkelijk. Want elke keer als zoiets gelanceerd wordt, en dat was met koor ook al het geval, en dat was in 19e ook het geval. Dan is er eigenlijk in eerste instantie is daar veel instemming. Hè? Dan denk je van, ja, dat is toch. moet je mensen niet alleen maar straffen. Hè? Je moet ze ook straffen, maar je moet zorgen dat ze in de maatschappij komen. nou Daar hebben wij ook wel dingen voor, reclassering, noem maar op. Maar als je dan constateert, zoals nu, dat 75% residieven optreedt, ja, dan schiet je natuurlijk verder helemaal niks op. Dan schiet die reclassering tekort eh, En dan, eh, dan is het wonderlijk dat daar toch steeds weer, hè, Lubbers had zo'n plan in de jaren 80, dat is weg, weggehoond. Ja, het komt in de sfeer terecht, denk ik... van eh, dat mensen onmiddellijk toch denken aan stigmatisering. En aan, dat er toch een soort straf is. En dat er ook mensen terechtkomen die daar niet zouden horen onder dwang... Uh, en ja, dat gevoel voor individualisme... mensenrechten, basale rechten... Uh, is toch wel heel sterk dan. En, en die angst voor die stigmatisering is... Uh, maar het voorstel zoals dat er nu ligt... Ja, ik kan me bijna niet voorstellen... dat daar niet brede instemming voor komt. Van, omdat er iets actief gedaan wordt. <lacht> ik moet trouwens nog één ding zeggen. De heel belangstelling snel. voor Veenhuizen staat in een prachtig boek... van Suzanne Jansen. Het Pauperparadijs, ja, die hebben wij hier, kleindochter hebben wij, van Inverdienst. Hebben wij hier destijds ook aan tafel gehad. Ah, kijk Dankjewel Herman. Wij uh, gaan naar onze dichter... Bij de dag vandaag Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Het is een lofzang. De mannen met aktentassen vol rekenmachines... smaakpapillen en eigen carrièreplannen... veel meer dan mensen denken... werden naar boven gestuurd na de brieven en telefoontjes. Ze klikten het zwarte leer open... en lieten je de vergaderde inhoud zien sloten de tassen toen weer en probeerden je aan het denken te zetten... over gedachten die je op andere gedachten moesten brengen. Wilde geen enkele vergissing wegdenken, maar afstraffen... met meer mannen met aktentassen. En de volgende keer zouden er niet alleen pakten en afspraken in zitten. Maar jij... Jij laat je niet zomaar van de hemel zingen... en op een blauwe vlag of boven een restaurantdeur plakken... Jij bent van heel andere stof gemaakt... Dankjewel, Tim Pardijs. Ik zag de mensen hier aan tafel heel diep nadenken. Ja, ja, ja, ja. We nog, zetten, steeds, nog, nog steeds. steeds nog steeds. Ja. steeds. Nou, Tim, je hebt de mensen aan het aan ja. denken gezet. We zetten Mooi. jouw gedicht op de website. Dit is de dag. Nu. Dankjewel. En zometeen een reportage over de bekendste Nederlander in Zweden. Kunt u vast even nadenken over wie dat nou zou kunnen zijn? En uh, ik bedank onze gasten. Wienand Vogel, Herman Pleij, Marten van Santen en Maike. En zometeen, na het nieuws van drie uur, zijn we bij u terug. Tot zo.